Wij beginnen de les zorgen van Zoger 71. Wij staan op de pagina. Welke euh, pagina staan we? Pagina tijd, ja. oké, pagina jut. Uh, de regel de, li de linker kolom. De rechter kolom, oké. Okay. <coughs> Belangrijk om dat even te checken, weet je. Of je slaapt, slaapt me. Dus de rechter kolom. En de regel? Eén. Eén. Ja? Ja. De rechter, oké. Okay. Misschien een wat hij er en Ja, doen we eerst, uiteraard, doen we eerst de pagina t, de linkerkolom. En uh, de regel 26, onderaan. Het is belangrijk als wij zo gaan leren dat wij het herhaal steeds, dat wij het goed weten waar het over gaat. Ja, met al all die, die verhalen en al die beelden, dat wij niet achter die beelden verdwijnen. Het is, het is uh, het is erg duidelijk, helder, openlijk, de, de boodschap en, en de structuur van, de, van, van het heelal. Erg eenvoudig. Ik bedoel, eenvoudig en geniaal natuurlijk. En natuurlijk, daar, waar, hoe, meer, hoe eenvoudiger, hoe natuurlijk uh, meer geconcentreerder als het ware. Tegelijkertijd, Maar het is wel het is te doen, het is niet... Het is niet het is, is niet iets wat onderdringbaar is. En natuurlijk zijn er dingen die onderdringbaar zijn. zijn maar, maar wat we leren, we leren en ontvangen ook wat indirect ook wat onderdringbaar is door ons verstand. Maar het licht kunnen we wel ontvangen, ja of niet? Toen, toen jij een baby was, wie iedereen. Hij ja, herinnert je absoluut niets, ja, wat het was. Maar jij wist, het donder goed, erg goed wist je dan Waar de nepel van de mama zich bevond. Ja of niet? Hoe wist je dat? Wie heeft jou dat verteld? Ja? Heb je al verstand gehad? Waarom nu ga je dat alles met je verstand beredeneren? Hoeveel andere dingen heb je gedaan dan als kind? Waarbij, ja, als baby, et cetera. En hoe wist je ook jezelf door te douwen door de buik van de mama? Ook dat is door de kracht. Ook onder andere door de mama, maar ook door jou. Eigenlijk. Dus er zijn dingen die niet verklaren, niet zomaar eenvoudig door ons te verklaren valt. En tegelijkertijd zit daar enorme licht en kracht. Ja. Zo zit het ook zoger. Dus wat wij nu gaan leren, steeds, voor je, voor je, o, o, steeds moet het bij ons in de gedachten, achter achterhoofd blijven. Die zeven, als het ware zeven sferoot, waaruit. Alles werd opgebouwd. Niets anders werd opgebouwd. Is alleen maar zes, zes, zes rood van Serampin. En een Nucla. Alles dat, dat is, dat heet wereld. Hè? dat heet wereld. En als we leren dat, hoe dat functioneert. Dan zou dat geweldig zijn. Kijk nou, ik heb geprobeerd. Uh, een, een, een schermetje. Gewoon erg ruw. Een schermetje aan te geven. Dat wij zien. Dat we gaan zien hoe dat zich ontwikkelde ontwikkeld vanuit de eindsof gezien. Want ein sof is de eerste reden van alles. Van, van alles. Daarboven hebben we het dus de, de zijn essentie. dus van waaruit ein is uitgekomen. Maar daar hebben we absoluut geen enkele notie van hoe dat, hoe dat in elkaar zit in zichzelf. Maar daaruit kwam dat eindsof. En sof is al natuurlijk is ook absoluut onbegrensd. Maar dat is al een zekere basis voor wat er, de, van de schepping. Nou, de eindsof, zoals we weten, eruit kwam uit die ruimte, die holle ruimte waar de schepping zou komen te staan en daarna kwam alleen maar één straaltje van licht, het kaf. alleen één straaltje. Waarom? Omdat Palgoet heeft zichzelf ook kleiner gemaakt, haar wens, en alleen drie stadia konden wel ontvangen, dus de eerste, de tweede en de derde. En daarom ook de, de, het licht werd ook kleiner. En wat nu belangrijk is, dat Eindsof die Natuurlijk, die komt daar in de keten uiteraard. Et cetera, van de Adam-Kadmon van de eerste wereld. Of de eerste, uh, dus de eerste emanatie van het licht na de simtsum. Na de beperking van het licht. En het eindsof die, die wordt ingebed in de Gochma van Adam-Kadmon in de Gochma, en om daarmee ook de volgende, de volgende schakels op te bouwen. En de Gochma van Adam Kadmon, ik heb daar niet geschreven Adam Kadmon, maar het is duidelijk, ik zal nog even misschien opschrijven. Die kretter van de, sorry, de nieuw, waarin een sof is ingebed, The bedzik in in the malchut from the Adam Kadmon. It's a little bit of a fortic Adam Kadmon. <coughs> <coughs> <coughs> that, that is done, the first time the been uh, world Adam. Adam ah. Dus, uh, het is groot. ik wil alleen maar aangeven hoe dat, de schakels, hoe dat van boven naar beneden, van dun naar, naar wat grover, hoe dat gegaan was. In de grote lijnen. Dus die gogma van Ak, van Adam Kadmon, waarin sof is ingebed, die gogma, die gaat zich inbedden in de malgoed van Adam Kadmon. Hoe? Hoe moet je niet zoveel, wat je niet weet, hoe doet er niet toe. Gewoon weten dat het zo gegaan is. En later komt alles hoe en alles komt. Dus die is ingebed in de malgoed van Adam Katmon. En natuurlijk, dat binnen, dat binnen die, die malgoed zit nog inbeding van chogma. En in de chogma zit ook okay, een sof natuurlijk. Maar we zeggen alleen maar wat de eerste schakel wat ingebed wordt. And nu here komt hier iets speciaals. De world, Adam Kadmon dus alleen Martin schuifert. Of toe de zeggen dat het waren dus five parts of him five five five but Maar in principe is it ten. En de tot de tabur kom de licht kwam tot een bepaalde plaats wat heet lichaam van Adam Kadmon dus malchut van het lichaam. En nu komt er vanaf de tafel, komt hier iets, een nieuwe, nieuwe eigenschap. En wij weten dat als een nieuwe eigenschap ontstaat, dus nieuwe betekent ten aanzien van, het, van wat daarvoor was, dan dat gaat daardoor, wordt er iets nieuws opgebouwd, weer andere tiends, die van andere kwaliteit zijn. Ook hier is het geval geweest, dat die mal goed van het zielgoed. Nu is van, van de van Adam Kadmon, wat we zien daar in groen uh, bij de taboer. Dat de drie eerste, garde, garde de drie eerste van haar. Drie eerste blijven wel uh, in haar. En zeven onderste, van eigenlijk van zeven onderste, die de zeven onderste van die Malgoed, die zakt als het ware in de volgende. Wij noemen dat direct al Atzilut. daarvoor was het natuurlijk nog uh, Tussenwereld, maar dat komt wel later, dat is niet principeel belangrijk. Maar dat van die mal goed, zeven onderste, die zijn ingebed in de tien van Atzilut, of alle partzufim van Atzilut tot er niet toe. Of we zeggen partzufim, of we zeggen sferot, in het algemeen is het tien sferot, en daar kunnen we dan naar eigenschappen, hen verdelen in in, five, in part sofieh, dus naar verschillen van eigenschappen of door verschillen van eigenschappen. Maar wat belangrijk nu is? Drie eerste van die Adam Kadmon, van de Malchut, van Adam Kadmon, die blijven in in, in, op het niveau van Adam Kadmon, tot de tabel, en zeven onderste die zaken naar beneden, naar en die bekleiden of worden ingebed in het sferot van het zilut. En zij geven natuurlijk het licht aan het zilut. Het hogere geeft altijd licht aan de lagere. Ja? Het streven van de hogere, het verlangen van de hogere om te geven aan de lagere. En daarom zijn die ook die zeven onderste sferot die uh, zijn gezakt in de wereld het zilut en dus de zeven onderste van de malgoed onthoudt. En die geven dan al, die, al het licht aan de wereld, het is goed, aan de, licht aan, aan de wereld van correctie. Nou, dat waren dus de eerste manifestatie van de wat later zal komen, wat van, van later in de Briya zal dan uitkomen de wat uh, uh, de schepping wel. Dus de sche het scheppen van de wereld van, komt van het woord bria, ja, Breschid, bara, schip, dus dat is bria, maar kijk nou, waar de bron daarvan is, de bron daarvan is die zeven onderste sferot van de malhoed, die zijn ingebed in tien in spherot van de acilut, gewoon ruchgenomen, spreken we niet van parzufil. Daar, daarin zien we naast de eerste manifestatie en verbondenheid van die oorzakelijke uh, verbondenheid van alle krachten, dat we zien dat het komt nog van de eindsof eigenlijk, uit uh, de scheppingsgedachte, en dat is ook de eindsof, de, het plan om, die, om de wereld te scheppen, ja, omdat Zeer en Pien en dat is de wereld. Zes dimensies van Zeer en Pien. En dat hebben we ook in onze wereld, we zien het. Zes dimensies en Zeer en is de zevende die aanleunderna eraan. En dat zien we dan direct, precies hetzelfde zien we met de, tussen de absoluut en de bria. Ook daar is precies hetzelfde. De malgoed, en wij weten wel, de, de wet, dat de uh, malgoed van de hogere die wordt tot ketter van de lachere. Op welke manier? En nu zien we op welke manier dan natuurlijk dat de zeven onderste van de malhoed van de hogere, dat wordt, dat wordt tot, als het ware, bed zich, zich in, in de ketter van de, eigenlijk ketter van de lachere. En we zeggen dat het zeven ze onderste van de maalhoed, dat die maalhoed van Adam Kadmon, dat die zijn ingebed in tien in in kindsfeerot van het zilut. Natuurlijk is het zo, maar natuurlijk wordt alles eerst ingebed in de ketter. En daar gaat het verder, natuurlijk, eerste instantie is de ketter. Van de ketter komt het alles naar beneden. Dus dan zien we ook precies hetzelfde schema. Het is dezelfde constructie we tussen de absolute en bria. Precies hetzelfde. De zeven onderste van de malchut van absolute zijn ingebet in de, laten we zeggen, in de tien sferot van de bria. En preciseren kunnen we later waar precies gaat Dus in de tien sferot van de bria. Kijk, preciezer zullen we leren hoe dat zit. De zeven onderste spherot zijn ingebed in, uh, in de Er zijn er zeven zalen. Ook hier zeven zalen waarover altijd gesproken wordt. Ook de allerlei leren buiten Kabbala die ook gebruiken zo'n beeld van zeven zalen. Natuurlijk, dat komt natuurlijk ook in van Briah. Bria heet zeven zalen. Waarbij de eerste zal? waarom zeven? Waarom niet 10? Waarbij eerste, is de eerste zaal, even tussen door. Dat waarbij de eerste zaal, dus de eerste zaal bevat vier. Zoals so we hebben dat altijd, zoals so we hebben so so dat geleerd, net als de herinnering ook, de troon, de troon van de glorie. De troon heeft ook, net zoals de troon, de troon van de, de troon van de, ja, van de glorie, de troon van de koning, heeft ook vier. de stoel, de troon, die heeft ook vier. Zo uh, so is ook de eerste zaal die, die heeft in zichzelf vier sphierot. Alleen de mooie gebruik met zo'n so woorden om, om, om de mens niet, om de mens stap voor stap in te leiden in het geestelijke. Wat is dan de zeven zalen van de Bria? In de eerste zaal zijn er, wat is de eerste zaal? De hoogste zaal van de, van de Bria. Dat zijn vier sphierot. Keter, gogma, bina en daad. Vier. Eigenlijk vier. En daar, daaronder zijn nog nog, nog, uh, nog zeven, nog uh, zeg ik dat, zes dus Eigenlijk. Maar dat is ook wat hij ook zal ons een beetje vertellen. Even een dat we niet dat we onze ogen moeten openstaan en tegelijkertijd natuurlijk ook uh, boven het verstand natuurlijk. Niet dat wij al iets kunnen dat, maar aan de andere kant om ontvankelijk zichzelf, zichzelf maken, en ook uh, maar boven het verstand. Duidelijk. En dan heb je totaal, heb je dan tien En binnen die, binnen de bria, even tussendoor, omdat wij nu even tussendoor, hadden we gezegd, over die zeven zalen. En in de hoogste zaal, had ik al gezegd, dat is dan die vier spirood van de Briade, dus schettergogma benaindad. Het innerlijke gedeelte van, van, dat, van die vier sferoot, van de eerste zaal boven. Dat heet Kodesh Kodeshim. Dat heet naar de krachten heet het Heilige der Heilige. Anders begrijpt u maar wat, ik, wat, ik, wat wij willen. De Kabbalah wil ons. De, anders, wat spreekt men van Heilige der Heilige? is het ergens, ergens daar daar of daar te vinden is. Het is alleen maar in de kaakrachten, in de schepping, zo'n plaats dat heet heilige der heiligen Maar dat wij weten dan in de Bria is dat de bovenste zaal, de eerste zaal van de Bria en dan is de, het innerlijke gedeelte, als het ware, van de eerste zaal van de Bria. Als wij die stap voor stap leren, die dingen, dan zullen wij ons oriënteren in het geestelijke, ja, David, uh, net zoals je oriënteert jezelf in jouw je kamertje, in jouw kinder, ja, weet je precies waar, je, waar alles wat ligt daar. Eigenlijk was een grote, was een grote raf Shmuel in de geschiedenis van uh, een grote raf Shmuel in uh, oh, is niet belangrijk, maar ongeveer derde, vierde eeuw ja, tot was een van de grote in de Talmud. Dan over hem was, was gesproken, gezegd, dat hij kende hij kende uh, uh, hoe zeggen we dat, de kosmos. Alle plaatsen in de kosmos kende hij net zo als elk steentje iemand kent een straten maken, of iemand die straten opzichter, die weet precies waar, waar welk steentje ligt. Hij kende dat in, het, in, in de kosmos. Natuurlijk Taal moet zegt het zo in de kosmos, zegt het uh, alleen zo, so, maar bedoelt natuurlijk het geestelijke, de geestelijke opbouw van de wereld. Right? En ik dacht ook, nou wat, wat is dan de kosmos? En natuurlijk wist hij ook van de kosmos. Rab, rab, rab, Rabbi Shmuel, een grote raaf was, enorm, enorm groot, een van de grootste was ook. Maar hij wist hij ook van de astronomie, enorm en veel, meer dan alle astronomen eigenlijk. Wat, waarom? Hij was niet, was niet zijn beroep. Maar hij kende de, de structuur van wat wij leren, wat de zeven, kijk, al die zeven. Waar vind je nu in de zeven? Ik wil nu niet over astrologie hebben, want dat is niet mijn beroep. Maar je ziet het wel waar de zeven we terug kan je vinden, et cetera. En Melkweg, et cetera. Alles kan je dan terug vinden, die, die zeven, et cetera. Maar die ook, die, die raf, die is die absoluut niet niet zich hield met astronomie, maar hij wist het al. Waarom? Als je weet, de wortels, en wat wij leren, Kabbalah, is de krachten, die wortels zijn, van alle andere krachten die daar, daar, daaronder komen. Je hoeft niet veel te weten, maar je weet, je hoeft niet de details te weten, maar je weet wel hoe dat in elkaar zit. En over hem wordt verteld, ook, echt waar, wordt verteld ook in de, de, de, de Torah, wordt verteld in de Talmud, dat hij he zich hield zich hij, die schmoraf schmuel, hij had alleen hij he zich zich met de astro, astronomie, alleen het Talmud ligt niet, weet je? Hij of gaat geen mooie mo, mo, woorden bedekken bedek, bedek, dingen die hij so, hield zich bezig met astronomie, alleen in het toilet, in terwijl hij he, uh, in het toilet bezig was. Waarom? In het toilet? Mag de mens niet, zich niet bezighouden met, met, met de geestelijke krachten zoals wat we leren in de kabbalah bijvoorbeeld. Maar astro, astronomie, ja, waarom niet? Het is allemaal onze wereld. Eigenlijk, astronomie is 100% onze wereld. Uh, men spreekt over kosmos en uh, de mens in de kosmos en dan is God ergens verder. Allemaal alleen spreekt men alleen over onze wereld. Hoe verlekkerd te worden door onze wereld, door kosmos, nu nog een beetje dichterbij komen wij, maar het is blijft alleen maar materie, alleen maar een beetje dunnere materie, maar het is materie, terwijl wij spreken in de zoger waar geen materie is, en daaruit alles voortvloeit, dat is wat, maar dan zien we ook die zeven, kijk, en dan dus, de zeven onderste is rood van de malchut van Atsil, nog een keer, die zijn dan, die ingebed zijn in de bria, en die geven, wat betekent ingebed? Die geven alles in de bria, dat is net zo als, uh, we zeggen dat, als we zeggen dat een lamp, en dan bovenop komt dan, uh, of ja, komt ergens een lampenkap, ofzo, so, zoals we dat zeggen. En dan, ook, dus precies hetzelfde is tussen bria en nitsera, en tussen nitsera en en, eh, Asia, en tussen Asiya en, de, en de onze wereld. Duidelijk? Dus ook in de onze wereld zijn ingezonken, in de ingezonken zeven zeven spheroten. Van wie? Huh? Van, van wie? Van wie? Zeg maar voller, voller, is goed, van Asia maar dan van wie? Van, ja. van Asiya, van Asia Natuurlijk, duidelijk. Van de malchut van de Asiya, Dus de zeven onderste sfeerot van de malchut van de Asiya zijn ingezonken in onze wereld. En wanneer wij ook krachten opbrengen, hier het goede doen, et cetera, op de heer. Dan worden we ook opgetrokken met die zeven onderste sfeerot van de, van de Asia naar, naar, van onze wereld naar de Asia. En dat is natuurlijk het moeilijkste moment om te beginnen want eenmaal ben je in de lift, dan gaat het verder, dan gaat het sneller, erg veel sneller. En met andere woorden, wat is dan nog een zeven onderste? Wat is zeven onderste? We hebben gezegd, uh, uh, meerdere malen, dat de, vanaf de atseluit, wat gebeurt er vanaf de atzeloed? Keter, hogema, bleef boven, yeah, blijft in de traptreden, en binnen, ja, yeah, binnen, uh, zeeranpien, en, en maalgoed die zakken naar beneden. Ja. Bina is alleen maar de achterkant van de bina. Dus de onderste gedeelte van de bina. Wordt niet, als het ware, als aparte iets gezien. Maar wel zeeranpien en noekwa. Zeeranpien is zes, en de noekwa is 7. Dus zeven, eigenlijk zeven valt naar beneden. Plus een stukje van de maalgoed. Ja. Als wij dat leren met jullie, wanneer wij dat echt goed door de knieën hebben, zullen wij niet meer zullen helder alles zien. Ik bedoel, op een goede manier helderheid, de ware helderheid, waarbij we niet uh, achter de woorden uh, uh, zullen struikelen in de zoger wat we leren. Dus dat was eventjes, als het ware, een <coughs> kleine toelichting of illustratie van wat ik denk dat dit misschien hel, uh, nodig zou kunnen zijn bij New, wat we nieuw gaan leren. Uh, uh, 23 kunnen we nog beginnen uh, de, de pagina TED, de linker kolom en de regel 23. Kie ém. Want de, we hebben geleerd dat de Nukwa is gestegen naar de, oog, naar de oog, zeg je dat oog, uh, appel, nee, oog Kas. Ka, oogkas, precies. En dat heet dan nikwe enaim, de openingen van de ogen. En hij zegt zo, wat betekent? Waarom is het zo? Nikwe enaim, zo'n term is. Nikwe enaim, nikwe betekent net zoals nukwa. Nikwe betekent, betekent openingen en een naam, ogen van de ogen en als wij horen in, in het hoofd in het hoofd hebben we zo kijk, de kabbala gebruikt woorden uit onze wereld, maar de krachten moeten we herkennen waar het is, als wij in het hoofd, vijf sferot in het hoofd, die heeten galgalta ja, galgalta, galgalta betekent uh, hoe heet dat of zo en dan hebben we ogen, naim heet het, Ein, naim ogen. Dan hebben we ogen en ogen, overeenkomen. Als je hoort ogen, zoals het hier is, dan betekent gogma in het hoofd. Dat is belangrijk. Uh, uh, als je hoort horen, horen, of gehoor, dat is bina in het hoofd. Als je hoort ruiken, reuken, überhaupt reuk dat is dan zeer in het hoofd, reuk. En roog, zeggen we roog, dat is dan al geest, wat we noemen, roog. Dat is, we spreken roog, dat is dan zeer in het lichaam. In het lichaam zelf heet het roog, maar in het hoofd reik, is, nog, is het nog rea, heet het. Precies hetzelfde, maar alleen maar een andere lettertje, rea. Dat is blijkend guur is nog dunner. Eigenlijk. Huh? Ja, guur. Ja? Of reuk. Reuk. En. En. En. Mal goed in het hoofd. Dat is p. Ja? P. Mond. P. En de kracht. Welke kracht is van de p? Welke kracht is van de mond? Die boer sprak. Sprak. Als je hoort sprak. Dan. Hoor goed begrijp dan, de Torah spreekt geen woord over andere dingen. Wie spreekt? God spreekt tot Moshe. God spreekt Moshe. Hoe kan God spreken tot Moshe? Heeft God dan, dan lippen? God verhoedde. Mensen denken dat we zo, so, God sprak tot Moshe. Een wow. baard nog, misschien langer baard dan ik had. En die kon spreken tot Moshe. Ja, dat is zo. Als wij horen spreken, dan betekent. Want de Kabbalist, Torah is geschreven door de Kabbalist-Moshe. Hij was Kabbalist. Dus hij heeft het geschreven. En hij had ook 70, een, een groep van 70 mensen die in zijn groep zaten. Ook Kabbalisten. En dan wordt hij geschreven en dan gaf hij ook aan het volk. Maar als wij spreken van spraak, dan. Als we horen spraak, dan betekent, ah, dan weet, ah, spraak betekent dat het mal goed is van het hoofd, ja of niet? Wie spreekt, lippen of uh, mond, de mond spreekt, ja? En de mond is de plaats in het hoofd, de mond is een plaats, als we spreken, waar dan ook we spreken over in de Torah. De mond is altijd de plaats in het hoofd van de partsoef. Partsoef heeft hoofd, lichaam en, en onderstel, duidelijk. Dus, als we horen, uh, mond, en de kracht van de mond, wat mond voortbrengt, is spraak, duidelijk, spraak, dus, duidelijk, dan weten wij we dat wij in het hoofd zijn, en het komt nu de kracht van het hoofd, via de mond, naar, de, naar het lichaam van de persoon. Enzovoort. En hetzelfde kan je wel zeggen, dat, op, anders kan je dat ook stellen, dat, Malchut is wie asiya. Altijd. Of je zegt Malchut, of zegt Asiya precies hetzelfde. Dus niet altijd hoeft te zijn de wereld Asiya. Eigenlijk, right, in elke tien sfeerot, in elke vijf sfeerot, of als tien sfeerot zeggen we ja, vijf five of, five of tien, ja, yeah, dat is hetzelfde. Right. Alleen, ja, yeah, andere, als we dan zeer zeeren vinden, als zes. Dus in alles sfeerbetien, ja, bij vijf werelden. In elke mens heb je ook vijf werelden. In elke toestand hebben we ook vijf werelden. Dus in elke toestand waarin jij verkeert, zijn er altijd vijf werelden bij, bij betrokken. Dus jouw beleving of jouw ervaren van die vijf werelden in elke toestand. Eigenlijk, Elk meisje heeft ook in elke toestand ervaart vijf werelden op haar eigen manier. He? Dus of wij spreken van malgoed, of je hoort malgoed, of je hoort asia... Het is dezelfde, alleen verhoudingen. Het is zomaar dezelfde kracht, duidelijk. Altijd goed, goed, goed, goed weten dat, ja, De, duidelijk. En als je zegt, naar ja, dan spreken we van tien sferot van helemaal goed. Of spreken we dan van yetsira, ook tien sferot van, van, äh, uh, Zerantien. moet het soepel bij jou zijn, van een moet je overgaan naar een ander, duidelijk. En als we, wat hij ons ook had verteld hier, dat na zeven isma, zoals het volk, Israël had gezegd, voor het ontvangen van de Torah, shma, we zullen doen, en dan zullen wij begrijpen. Dan moet je wel, we zullen doen, betekent, te maken heeft met Assia, En we zullen horen, we zullen horen, dat betekent, dat heeft te maken met Bina. En zij hadden gezegd, we zullen doen, en dan zullen wij horen. Wat betekent dan? Wat zij hadden gezegd, zij hadden de, het de daad, de malgoed, geplaatst, vo, geplaatst voor het horen. Dus zij hadden malgoed geplaatst voor de bina. Dus zij hadden gezegd, wij zullen doen en dan zullen we begrijpen. Zullen, dus zij hadden de malgoed geplaatst boven de bina. Wat betekent dat? Normaal is het bina en dan komt de malgoed. Ja, ze en dan komt de malgoed. En wat hadden zij gezegd dan, qua krachten? Dat zij plaatsten de hieven op, de malgoed, naar de bina, dus onder de gogma. Ja, zoals het, elke, elke zeg je dat, wat was het in de tweede, de tweede beperking? Dat de malgoed kwam te staan onder de gogma. Dat betekent onder de gogma, en dan, Malchud, de bina is uitgegaan van, de, van het hoofd. Wie staat nu hoger dan de. Wie staat nu hoger. Bina of Malchut. Malchut is nu gekomen op de plaats van de Bina. Malchut is gekomen onder de hoogmaat staan. En dan daaronder kwam naar buiten kwam de Bina. Dus de handeling van het plaatsen van de Bina. Boven de. Van de Malchut boven de Bina. Dat betekent wij zullen doen. En dan zullen wij horen. Dat betekent ook boven het verstand te gaan. Eigenlijk, dus daarmee betekent dat wat betekent wat? De malgoed zelf is als het ware dien. En men op die manier dien, de dien de strengheid. En als men malgoed brengt naar de bina, betekent dat men, men uh, het partnerschap aangaat tussen de dien en de rachamim en de barmhartigheid. En zo is de wereld geschapen om die 6000 jaar telkens op die manier te, wer te, we te, we te werk te gaan. Duidelijk. elke in elke situatie moet precies dezelfde ding zijn. De mens moet weer krachten opbrengen in de nieuwe situatie, om weer die mal goed te brengen naar de binnen, in elke, in elke, op elke plek. Dus dat betekent zowel in het hoofd als in het lichaam van de partsoef. Ja? Ook in het beneden. Overal. Want waarom? Niets is in het algemene, wat niets is, is is in het, in het bijzondere. Even, dat was even een inleiding. Stap voor, stap, het doet er niet toe. Ik probeer het, het, het toe te lichten op de manier. Nog een keer, nog een keer. En ik probeer het ook niet in te, te, te, te eenvoudig te maken dat het niet werkt. Ja? Alles komt op zijn, op zijn plaats. Alleen Laat het aan jou gebeuren. Want het is niet te begrijpen met het hoofd. Eigenlijk, daarom is daarom mijn volk. Leert absoluut dat niet. Waarom? Het is. Men heeft een goede koppen. En men leert alleen wat te begrijpelijk. Wat intellectueel is. Maar wat geestelijk is. Hier kan men niet doorheen. Daar doorheen komen. Hier moet je klein maken. Jezelf. Om te kunnen. Door. Zoals we dat veel hadden gezegd. Vele keren. Door dat. Naald, door dat oogje van een naald moet je daarin komen. So is het het geestelijke. Kan niet anders. Met kopie kan het niet. Klein jezelf. Op de knieën komen. Tegen jezelf, niet tegen iemand anders. God verhoedt het dat je dat doet tegen jouw leraar of zo. So. Dan ben je verkeerd absoluut bezig. Binnen jezelf dat doet. Steeds dat te doen. En dan als je dat doet, als je echt oprecht wordt, stap voor stap. Jouw verzet wordt steeds kleiner. Ja, tegen jezelf. Verzet tegen jezelf. Daar gaat het om. Niemand in. Anders, je moet, anders moet je dat absoluut niet eh, ermee te maken hebben met anderen. Het is jouw eigen verzet steeds. Hoe meer je houdt jezelf met je geestelijke Het Ver, Verzet wordt steeds kleiner. En dan komt er een moment dat het aan jou gebeurt. Eigenlijk. Ik zeg het jou zo. Het is... Uh, op een dag gebeurt het, maar het is steeds dunner, dunner jou verzet wordt. En dan gaat het aan jou gebeuren. En dan zeg je nou, oh, het is wel de moeite waard dat ik geboren ben. Tegen jezelf. Waarom? Je gaat daar doorheen, op jouw niveau. Steeds ga je dan via zo'n oogje van een aal. ga je kijken, loeren als het ware, in, de, in het geestelijke. En men zal met jou ook te maken hebben. En jij zal zien dat men, ja, men heeft met jou te maken. Dus de eeuwige krachten hebben te maken met jou. Dat is erg geweldig. Maar dan probeer het, dat is even. Dat. Maar niet met je hoofd. Ja? Laat het aan jou gebeuren gewoon. En dan komt het alles goed. Dus wat zegt hij 23, jullie hebben ook? Oké. Okay. Heel goed. Dus 23, de linker. Hier hebben we nog, daar hebben we nog meer. Dan, nee, daar is naast, daar hebben we nog meer uh, kopietjes. Oké. Okay. Uh, wij beginnen. Dus de linkerkolom, de paginatijd 9. De, drie, de regel 23. Punt. Ki naim. Hoe zot aba? Ik zal direct gaan dan om tijd niet te verspillen. Direct ga ik dat vertalen. Tijd niet te verspillen is ook niet een goede, goede woord. Maar, goede woorden, maar toch wel. Ki eenayem. Maar dan meer langzaam bij de tekst. Want. Ogen, eenaim is een ogen, ogen. Hoe soort Abba, dat is, het is in Hij bedoelt, hij gaat het verbinden met een bepaalde vers. We ali aliaat, en door het opstegen, 24. He, tataa, ah, dat is een afkorting van de laatste, let, de onderste letter, hey van de naam van de Hawaii. Dus hij springt. Van, soms doet dat. Spreek je 14 vierdaad. goed, en soms zegt hij dat van de laatste letter van de de onderste letter de onderste letter van de naam van de Hawaii, de, de onderste hei, sorry, hei tata, De hei, de onderste hei van de naam van de Hawaïa. Elava. Dus die die de, de onderste hei, oftewel goed, die Steicht naar hem. Naar die Abba. Eh, niet taken. Hazivuge. roos, Roosh. het a. Kijk naar nou wat hij zegt ons. Door het opsteigen van die. Malchut. Oftewel. Hei. Onderste hei. Naar die Abba. Hij bedoelt. Alleen in verwarring van woorden. Hij bedoelt. arichantin, mannelijke. Nou, hij zegt nu Abba gewoon als, uh, uh, op een goeie, doet het soms, soms dat is wel een goeie, op een goede manier. Dat, wat zegt hij dan? Door het opstegen van de malgoed, oftewel de, of de, de onderste hei, naar, onder de, in het hoofd, onder de gogma, ja, onder de gogma, uh, niet te kennen ziewoek, chaloroche het A, wordt ingesteld daarmee of gecorrigeerd, oftewel ingesteld, daarmee zivug, of zivug wordt mogelijk gemaakt in het hoofd, in heet het A. Langzaam. Dan wordt het nieuw, omdat die, de mal goed, let op, de hei, de onderste letter hei. Is gestegen in het hoofd. Onder de Chochma. Wat is dan, wat is de, wat is de mogelijkheid? Loot, kijk nou wat je zegt ons. Alleen, wie kan alleen Zivug maken? Alleen de Malchut, ja of niet? En Malchut, en de, juiste, de juiste Malchut, de, niet welke Malchut, Malchut we overal kan je Malchut hebben. Maar de Malchut is dus de, de onderste van de naam van de Hawaïa. Nu is die onderste van de naam van de Hawaïa, of Malchut, is gestegen onder de Chochma, in het hoofd. Natuurlijk, in elke sfera is het nu precies hetzelfde gebeuren. Maar wat belangrijk voor ons nu is, dat in het hoofd nu de malgoed kwam onder de hoogmaat staan. Ah, dan nu is het mogelijk dat nu in het hoofd echt zivu kan zijn. Een ware zivu kan zijn op de malgoed. Dan de malgoed die nu is gestegen omhoog, die kan dan, die maakt daarmee een schluss. En zeggen dat in Dicht, dicht. Dicht gaat het. Ja, als het ware hoofd. En daarom hebben we dat. Daarom weten ze. Weet, daarom is het zo dat in het Sioux. Dat wat we zien. Dat ketter Chogma van het Sioux. En dan komt er. Stop. We kunnen. Geen Chogma kan worden ontvangen. Ja. Ik bedoel. Chogma niet komt van boven naar beneden. Waarom niet? Vanwege die hij. He, onderste hei, die nu gekomen is. Onder de Chogma. Staan. Dus in het hoofd hebben we nu ketter en gogma, en onder de gogma staat nog, die maalgoed is gekomen, in de, in, ja, die bleef staan daar, tot de, tot de komst van de Messieër. Al die 5000 jaar, 6000 jaar, sorry, blijft het wel zo. Maar daardoor kan daar boven wel zivuk tot stand gebracht worden in het hoofd. En dat is wat hij zegt. 25. Want de hele bedoeling is om, om correcties te doen. Vroeger, kijk, in Adam Kadmon waren alleen maar tien sferot onder elkaar. Oh, welke correctie kan je doen? Negen sferot kunnen al van elkaar ontvangen en de tiende niet. Ja. Alleen de tiende, de alleen de Malchut die kan weerkatsen het licht. Maar de anderen hebben geen enkele correctie. Gewoon de ketter geeft door aan de een zekere straling aan de gogma. De gogma die geeft weer weer naar beneden. Maar is er dan de mogelijkheid om, om de correctie, correctie en correctie betekent dat instelling in elke sfeera, instelling van eigen malgoed. Dus een malchut dat de malgoed opsteekt naar elke sfera Welke meer malgoed? Echte malgoed, de ware malgoed. Als die opsteekt, of haar, of haar zeg het, uh, zeg het, sporen daarvan, maar dan wordt het mogelijk voor die sfera om binnen die tien, die tien deeltjes van die sfera wel uh, vooruit gaan, ja, naar boven gaan, dan, dan, dan, ja, dan bijvoorbeeld laten we, we zeggen zo een sfera uh, bina, dan komt daar ook in de bina, ook komt dan in, in, in, in mal goed daarin en dan kan men dan licht kan worden dan weer gekaatst, en dan kan men naar boven kan men meer ontvangen minder ontvangen dan is het elke sfera wordt als het ware een, een vorm van uh, een, een correctie wordt ingebracht in die sfera drie lijnen wat we noemen daar maar in de kadam uh, je nog alleen maar één lijn gewoon door elkaar al die sferot naar beneden en, en alleen die mal goed alleen die mal goed sfera mal goed kan alleen iets doen Terwijl nu na de tweede, vanaf het dus, moment wanneer wij waar wij, nu aan, waar, waar wij ons nu mee bezig zijn houden, wij houden ons nu hier mee bezig met de tweede, eh, het gevolg van de tweede, tweede beperking. Ja? Waarbij in elke sfera is maar goed gestegen, ook in de wereld, maar goed is gestegen onder de gogma. En daarmee is, ook in het hoofd, wat zegt hij ons, mogelijk is nu geworden, om daar ziwuk te maken, op die heetata op de op onderste hei van de naam van de Hawaï. En dat is de ware ook. Okay. Uh, 25. Se nik reshet, nik weet hem, dat die hei dus de onderste letter, toen is het of maar goed dat die niet niet niet betekent die verdikt, dik maakt, ja als een ja, van, van, van, en verdikt, dik maakt de plaats van niet naim van de plaats van die oogkas van de ogen, duidelijk. Dus daar waar vroeger alleen waar vroeger uh, binnen stond. Bina had ook een, een beetje een zekere verdichting, ja, Bina. Maar nog niet zo ver. Bina is alleen maar geven, ja, dat was een reactie, wel, kijkt omhoog. Maar het is nog niet als mal goed, hè, dat is, dat, het lijkt wel op, op, op de heetata, want ze hebben hetzelfde letter. He, Bina, en hij hey, van Malgoed. Maar de onderste Malgoed is echt waarop plaats, waarop echt, Ziewoek kan plaatsvinden. En niet op de bina. Dus in het hoofd was eigenlijk niet de mogelijkheid, echt geen mogelijkheid om echte Ziewoek te maken. En nu, in de, door de tweede beperking, kan het wel mogelijk zijn, het is het mogelijk nu ook in het hoofd dat te maken. Zij okay. dus zegt dan, die, die, die wat doet u? Doe, die, die, die laatste letter H hey, in het hoofd. Die wordt verdikt. Die verdikt de plaats van de uh, uh, openingen van de ogen. We ima. En ima schehi bina. Terwijl ima die bina is. Die stond op de plaats waar nu staat de malgoed. Yatsa. Die komt eruit. Haar plaats is nu ingenomen door de. Malchut, door de heetata door de onderste heet en de malchut nu en de bina die stap nu uit zesentwintig mischum mischum ze a mischum en die bina stap nu gaat uit nu uit het hoofd dardor miharosh elhaguf naar het lichaam alles wat onder het hoofd is het lichaam dus die Bina is nu in het lichaam gekomen. En op haar plaats is gekomen, is gekomen uh, mal goed, Oftewel, hij de laatste letter heeft van de naam van de Hawaïa. En nu, we zijn het punt. 26 na de punt. Het is de eerste keer in de wereld, mijn vrienden, dat we, dat zoiets, dat is geen eenvoudige Passage wat we leren. Het is de eerste keer in de wereld dat dit echt aan de mensen wordt gegeven. Het is dus nergens. Ga naar al die cursussen over de wereld. Naar al die kabalen in, in Bnei Baruch of in de, weet in Amerika, waar dat, weet in Amerika, Los Angeles, niemand leert het. En dat aan Goem wordt niet gegeven. aan de niet-Joden wordt absoluut niet gegeven. Aan Joden willen dat ook absoluut niet leren. Het is niet dat ze niet willen, maar ze kunnen dat niet. Ze kunnen dat niet, met de kopie so, wel. Maar dat kan je niet leren, kapelaar. Zo kan je niet leren met die kopie. Daarom is het zo gemaakt, zo een beetje in de vorm van verborgen vorm. Om niet te laten, om alleen door te laten om de toegang tot het geestelijke open te laten te stellen, alleen voor hen die verdienen dat. Wat betekent verdienen? Die dan goede koppen hebben? Absoluut niet. Ieder heb ik een goede kop. Absoluut niet. Ja? Maar wat ik bedoel, dat wordt gegeven aan mensen die verdient. En verdienen is anders. Dan kan de mens dat, de mens dat niet verdienen. Die gaat het gebruiken, de kennis van de kabok, van de, van de zoger. Dan is het net of een varken. Ja? Of, of een kanker. Die gaat dan allemaal uit het... Uh, ring, al die gouden ring in, in de neus, stop je daar een varken. Dat is erg mooi, mooi, maar het is niet niet, niet Geestelijk is het niet. Een mens moet verdienen dat. En hoe verdienen dat? Door jouw toewijding Door het wil naar het goede. Door de wil om te leven. Door de wil naar de verlossing. Naar de, ver, naar de ver, ver, ver, vervulling van je leven. ...alleen door dat, alleen door zoger... ...kan men komen tot de vervulling... ...door niets anders, mijn vrienden... ...alleen maar, and, anders is alleen maar... En nog, uh, ik het... ...kinderspelletjes voor, dat is ook nodig, dat is natuurlijk ook nodig... ...maar men komt niet tot iets... ...absoluut niet, daarom zeg ik jullie... ...ik heb geen, ik vertolk niet... niet uh, iets, een kabbala... of een bepaalde wereldformaat... ...ik, een kabbal, ik, een zoger, niets meer... ...ik heb geen andere nieuwe... Die, ...ik heb geen, geen organisaties ...waar ik aan gebonden ben... En zo, so niemand van jullie moet het ook zo hebben. Stap voor stap moet je, jij en de zocher, en of jij en de schepper zelf, niemand anders moet, moet je jou zijn. Alleen dan kom je tot vervulling, eigenlijk. Maar daarom is het zo, daarom, uh, stap voor stap, dat jij ook, waarom zeg ik dat, dat jij ook bewust daarvan wordt, van het belang van de grootste zaak wat wij doen. Wat ook in jouw leven gebeurt nu dat jij de zoger leert. De zoger waar de mensheid niet toekomt. Maar wat later zal wel dat geopenbaard worden. Maar wij zijn de voorlopers. Waarom? Zo so is het. Kijk, okay? we gaan verder. 26. Ja, toen met een kleine pauze.